Wouterbalgemoet met het NWS Journaal. In een Frans dorp ten oosten van Parijs is een auto op een pizzeria ingereden. Een tienermeisje is daarbij omgekomen. Ook zijn er volgens de politie zeker vier zwaar gewonden. De slachtoffers zaten waarschijnlijk buiten op het terras. De automobilist is opgepakt. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken was het geen terroristische daad... maar is de man wel opzettelijk op het gebouw ingereden. Hij zou suicidaal zijn. In Zutphen is een brand in het dak van een bouwmarkt. In een bunker in het pand ligt vuurwerk opgeslagen. Daarom heeft de brand weer zich uit de winkel teruggetrokken. De brand wordt nu van buitenaf geblust. Op Twitterbeelden is te zien dat er ook uit het dak rook komt. De hulpdiensten melden dat er asbest vrijkomt. Het Chinese containerschip op de Westerschelde is vlot getrokken. Het schip van ruim 360 meter liep vanochtend vast door technische problemen. Vanavond zijn bij hoogwater zeker elf sleep- en duwboten ingezet om het los te trekken. Duizenden belangstellenden stonden langs de kant te kijken. Het Chinese containerschip wordt nu naar de haven van Antwerpen gesleept. Oudvoetballer Patrick Kluivert betreurt de commotie over zijn ontmoeting met president Mugabe in Zimbabwe, samen met Edgar Davids. Amnesty International zei dat Davids en Kluivert zich hebben laten gebruiken door een dictator. Een woordvoerder van Kluivert zegt dat Amnesty het bezoek verkeerd uitlegt. Kluivert was volgens hem in Zimbabwe om geld in te zamelen voor een school. De Amerikaanse president Trump heeft twee dagen na het geweld in Charlottesville alsnog extreem rechts veroordeeld. Na een racistische demonstrant zaterdag een tegendemonstrant doodreed, kreeg Trump veel kritiek, omdat hij geen schuldigen aanwees voor het geweld. Vanavond zei hij dat leden van de koekoeksclan, neonazies en witte racisten schurken en criminelen zijn. Het weer vannacht is het rustig en vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Morgen overdag trekken een buien over het land. Soms met onweer en hagel. Het wordt morgen zo'n 25 graden. Dit was Zandvoort Heeft Het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ruit, nieuwe ramen gemaakt en uh, van alles, uh, mooi behang en uh, vloerbedekking en alles had ze erin. En uh, het was een heel mooie, voor mij ge, heb ik daar heel, met heel veel plezier daar 23 jaar gewoond. Oh, ja, dus je hebt wel uh, daarin ook Gods leiding ervaren. Ja.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 Zichal, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam u de straal? Een dag aan mij, meer dan.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 Ik ga, en alleen als een rood, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij. Is wijd en u vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven over dan blijft.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 Love